Trouw maakt de vergelijking met de situatie in Groot-Brittannië. Prins Charles, de Britse troonopvolger, maakt daar al jaren een tragische indruk, en dat heeft Beatrix, haar zoon, niet willen aandoen, schrijft trouw. Premier Hortz van Curaçao heeft de koningin bedankt voor al de jaren van liefde en compassie voor Curaçao, was bijzonder blij dat de koningin naar haar toespraak het Caribische deel van het Nederlandse koninkrijk heeft genoemd. De Surinaamse oud-president Venetiaan acht de kans aanwezig... dat een nieuwe generatie in het Koningshuis... een verbetering kan brengen in de betrekkingen met Nederland. In de buitenlandse media is er veel aandacht... voor het aftreden van koningin Beatrix. In Duitsland wordt haar serieuze stijl en werklust geroemd. En volgens de BBC zien veel Nederlanders Beatrix... als hun tweede grootmoeder. De Washington Post zegt dat de bekendmaking komt... op het moment dat er in Nederland een debat woedt over de toekomst van het Koningshuis.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 dan het weer. Eerst droog, maar in de loop van de middag gaat het regenen. Het is behoorlijk zacht met maxima rond 10 graden. Dit was het NOS journaal. Het NOS Radio in Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, het is dinsdag 29 januari. De dag na de toespraak van koningin Beatrix. We praten vanochtend uitgebreid door over de troonwisseling op 30 april. Dat doen we met drie verslaggevers Koninklijk Huis. En dan met onze verslaggevers in Den Haag, in Amsterdam bij de Nieuwe Kerk... en in Katwijk, daar is vanochtend Mark-Robin Visser... Ja, ik heb al een kruisje gezet in mijn agenda bij 30 april. En dat geldt natuurlijk ook voor de leden van de grootste oranje vereniging van Nederland. 30 april is bezet. Dan spreken we de voorzitter van NOC-NSF, André Bonhuis. En dan gaat het natuurlijk vooral over koning Willem-Alexander, aanstaande koning... die dan niet meer lid zal zijn van het IOC. Maar er is ook aandacht voor ander nieuws. We kijken vooruit naar de uitspraak in het liquidatieproces. Dat doen we met criminoloog Cyril Feynhout. De jaarcijfers van Philips krijgt u van de topman Frans van Houten. En correspondent Joost van Egmond heeft het laatste nieuws... straks over de schilderijenroof uit de kunsthal. En de muziek vanochtend van Dothan. Inside my head, let's take a mental vacation. We'll dream without. A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 Zes minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan u bijpraten over het nieuws. Er werd al jaren over gespeculeerd. Wanneer treedt koningin Beatrix af? Nou, gistermiddag kwam er om vijf uur een smieren aankondiging. De koningin zal om zeven uur een toespraak houden op radio en televisie. Nou, vanaf dat moment werd er op radio, tv en internet over niets anders gesproken. Het is met het grootste vertrouwen dat ik op 30 april van dit jaar... het koningschap zal overdragen aan mijn zoon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 Wat een leuke koningin eigenlijk. Dus ik vind het aan oh. de ene kant jammer, aan de andere kant, nou ja, ik snap het ook wel. Ik ben u diep dankbaar voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven in de vele mooie jaren waarin ik uw koningin mocht zijn. Tijd van de Arbeidsfractieleider Samson reageerde daarop door de koningin te bedanken. Hij zei dat Beatrix zijn koningin was. En ook andere Haagse leiders bedankten Beatrix. De oud-premiers, Balken en Den Kok, waren lovend over Beatrix. En Wim Kok was vooral onder de indruk van haar toespraak. Ontroerend, mooi en sober. En tegelijkertijd niet zonder emotie, zeker aan het slot. En ik vond het een kippenvel moment. Maar je beseft dan wel, er komt een einde aan een tijdperk. Maar het ging gisteravond ook over het nieuwe tijdperk dat op 30 april begint. Vanaf die dag hebben we een uh, koning en koningin. Eef Brouwers, die van uh, 1995 tot 2004 het hoofd van de Rijksvoorlichtingsdienst was... vertelde hoe hij de aanstaande koningin Maxima ontmoet heeft. Ik weet nog de eerste keer dat ik... laat uh, ik het ook maar even alleen de naam noemen, Maxima ontmoette. Dat was toen hij graag wilde dat ik s morgens vroeg bij hem kwam. Hij woonde toen nog uh, naast het uh, Paleis Noordeinde... En de deur opendeed. En ik dacht, nou, hij wil met mij zeker iets doornemen. Nee, hij wil niks doornemen. Hij wil iemand tonen. En daar zat ze. Ja, daar keek ik toch wel even op. Naast alle aandacht op radio en televisie... staan ook de kranten vanochtend bol van de verhalen... over koningin Beatrix, historische kranten. En daar moet op gedronken worden. Dat vinden ze bij de Telegraaf. Op koning Willem Vier. Op de koningin, dat je een krant. krant. En je wel. En Wat kost?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 Maar ik begrijp heel goed dat u zegt, waar is het vertrouwen, hoe kan ik vertrouwen hebben? Er waren ongeveer 800 mensen naar de bijeenkomst met de NAM in Loppersum gekomen. En ook minister Kamp van Economische Zaken was daar. Hij kreeg onder meer afgebroken stukken muur van Groningers overhandigd. En hij sprak met de inwoners. Die aardbevingen zijn op zichzelf al een hele nare ervaring. Dat hebben, um, dat hebben een aantal van u mij ook vandaag heel goed duidelijk gemaakt... door te vertellen wat voor impact dat had op hun... Op hun ouders, op de kinderen en ook op hen zelf. Dat ze daar echt bezorgd over waren, dat ze er echt van geschrokken zijn. KAM kwam vrijdag met een rapport waaruit blijkt dat de bevingen in Groningen in de toekomst heftiger kunnen worden. De NAM kondigde aan dat alle gasvelden worden onderzocht om duidelijk te krijgen wat de risico's zijn. Er is eindelijk goedkeuring gegeven aan een hulppakket van ruim 50 miljard dollar voor de slachtoffers van de orkaan Sandy. Twee weken geleden ging het huis van afgevaardigden al akkoord. En afgelopen nacht gaf ook de Senaat toestemming. En dat weer tijd, zegt deze senator. 91 days ago, Sandy struck a body blow against New York State and New Jersey. And today we finally struck back. We've been fighting for this aid for over three months, nine times as long as it took funds for Hurricane Katrina. Door Kahn-Sandy werden drie maanden geleden honderdduizenden huizen langs de Amerikaanse oostkust verwoest of raakten beschadigd. En nu doen we eindelijk iets terug, al dus de senator. En dan de eerste blik in de ochtendkranten. Nou, de telegraaf dan eerst maar voor op de voorpagina er alleen maar een foto van de koningin beslaat. De hele voorpagina met lila hoed. Bovenin zie je nog net de hoedenpen, kralenketting of parelketting om en eh, daarboven staat. Dank u wel, Majesteit. Ja, een mooie voorpagina ook op NRC Next. Zwart-wit foto van Connie en Beatrix. Een prachtige lach met de hand voor het gezicht. En dan in het oranje en zwarte letters Bye bye Bea. En heel subtiel rechtsbovenin naast de kop NRC Next and Your Next. Met een foto van Willem Alexander. Financiële dagblad dan. Is wat zakelijker. Standvastige Beatrix. Laat monarchie achter die staat als een huis. Staat er boven het artikel en een bijgeleidende foto van de koningin. Een beetje glimlachend in een knuffelige jas. Kijk eens aan. Ja. En de Volkskrant heeft een serie portretten. 33 jaar koningschap in beeld in 34 foto's. Opvalt aan de foto's dat de koningin op alle. Ja, volgens mij alle foto's lacht. Wordt niet voor niks natuurlijk ook prinses of koningin Glimlach genoemd. Beatrix vanaf haar koning in 1980 tot het jaar waarin ze haar aftreden aankondigt. Algemeen oh, Dagblad voorop, ook bijna paginavullend. Koningin eh, foto vanuit eh, haar positie gisteravond, zoals ze de toespraak hield. Bedankt dat ik uw koningin mocht zijn, is begeleidende kop. En eerste pagina, pagina 2 en 3, staat dan de kop boven het begeleidende artikel. Tijd voor een nieuwe generatie. De toespraak van Beatrix ontroert Nederland. Ik Volgens uh, Trouw is de toespraak perfect getimed door uh, koningin Beatrix... met name vanwege uh, haar leeftijd, uh, 200 jaar bestaan van het koninkrijk... maar vooral ook volgens de krant omdat uh, het politiek wat rustiger is in Nederland... nu met de komst van Rutte 2. Ja, misschien is de krant The Guardian, de Britse krant, nog wel de mooiste. Op de voorpagina staat een uh, prachtige foto van koningin Beatrix... zwaaiend naar het publiek, neem ik aan. En daarboven staat Queen abdicates.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 Jaren hoorde u met D-team? Gaan we naar Mark Robin Visser. U hoorde hem al even vanochtend vanuit Katwijk. Mark Robin, waarom ben je daar? Nou, dat komt omdat ik hier een paar jaar geleden... en ik weet niet meer precies wanneer het was, maar toen heb ik hier iets heel moois gekregen. Dat heeft een enorme indruk op me gemaakt. Dat was namelijk een beker. En dat was net zo'n beker... Die ik, die, die, die ik vroeger kreeg toen ik op de lagere school zat... Toen, koningin Be toen Beatrix koningin werd. Oh, die heb ik ook nog. Op die goede dag. Ja, zo'n witte beker is dat. En dan staat op de ene kant staat een beetje een vage zwart-wit plaatje van Juliana... en aan de andere kant een vaag-zwart-wit plaatje van, uh, van Beatrix. En ik kan me nog heel goed herinneren dat er ochtends uh, bij ons in de klas de deur openging en dat er een mevrouw met een hele grote doos kwam... en die gaf ons toen allemaal zo'n beker. Zomaar. kregen we zomaar. Goed, en ik dacht altijd dat dat, dat het van de koningin zelf was. Dat we dat van de koningin zelf, maar goed, later leerde ik dus dat dat van de plaatselijke oranjevereniging was. En zo kwam ik dus hier, die beker, die ben ik al lang kwijtgeraakt. Zo kwam ik hier dus een paar jaar geleden in Katwijk aan Zee terecht. En daar hadden ze een paar van die bekers en ik mocht er een En die staat nu bij mij op de kast. Ik heb er een foto van gemaakt. En als je straks even naar nos.nl gaat, dan kan je hem zien op mijn weblog... Die mooie beker waar ik toen zo blij mee was. En nu weer. Uh, Katwijk aan Zee dus. De grootste oranje vereniging van Nederland hebben ze hier. Uh, 60.000 mensen komen hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Wilt u even stoppen? Bent u ook van de oranje vereniging? Uh, nee. Nee? Mijn buurman. Oh, uw buurman. Ja, daar heb ik straks een afspraak mee. Oké, okay, nou, hij, hij, ik, ik zeg, nou, de buurman is op, dacht ik. <laughs> ja, de buurman is al vroeg wakker. Ja, precies. Vanwege ik, de gebeurtenissen. Oké, okay, oké. Okay. Okay. Ja, en wat gaan jullie doen zo vroeg, als ik vragen mag? Wij gaan oppassen op onze kleinzoon. Oh, oh. Dus. En verder ook nog iets met de koningin doen, of uh, maar, laat het jullie verder koud? Nou, nou niet, niet koud. Niet koud, dat vind ik wel leuk. Allemaal. Jullie vinden het wel leuk? Ja, absoluut. Ja? Nou, we hebben andere verplichtingen nu. Ga maar lekker oppassen. Oké, okay, dankjewel. Okay, goede ja, reis. Ja, deze mensen niet meteen van de Oranje Vereniging. Maar ja, goed, je hoort het. Uh, toch wel weer sympathie hier op de vroege morgen voor de Nieuwe Koning. Uh, later meer daarover. En uh, ik ga nu even dat plaatje uh, op de website zetten. Dan weten jullie dat vast. Goed, goed. Kun, kunnen we die daar zien? Jazeker. Marco, ja. we gaan je volgen vanochtend in okay. Katwijk en op de website. Kijk natuurlijk natuurlijk. En je hoort het, het leven gaat ook gewoon door daar in Katwijk... oppassen op de kleinkinderen voor opa en oma. Nou, koningin Beatrix gaat dat waarschijnlijk ook doen, vermoed ik zomaar. En ze zal na haar aftreden huis en bos verruilen voor Drakenstein. Verslaggever Martijn van der Zanden ging sfeerproeven in Lage Vuurse. Op wat regendruppels die op een paraplu kletteren na... is het vrij rustig hier in Lage Vuurse. Er zijn maar weinig mensen op straat. En in het slotlaan, de plek waar de koningin straks komt te wonen... bij Drakenstein... Achter dat grote hek zag ik net wel iemand van de marechaussee met een zaklamp lopen. Het hek ging ook heel even open en er kwam een auto uit. Maar ik kon daar verder eigenlijk ook vrij weinig uithalen wat daar, wat daar nou gebeurde. Maar heel spannend zag dat er verder niet uit. En toen de koningin gisteravond om precies 7 uur haar toespraak hield, heb ik gekeken bij de voorzitter van de contactcommissie, Lage Vuurse. En hij kijkt ernaar uit dat de koningin straks een mede-inwoner van zijn dorp is. Absoluut, absoluut. We hebben natuurlijk meegemaakt dat voordat ze voor werd, hier ook gewoond heeft. Ik zelfs heb ik als uh, klein kind, uh, ben, zijn we zijn nog wel eens uitgenodigd op uh, Drakenstein. om warme chocolademelk te drinken rond kersttijd en daar kerstliedjes te zingen. Daar vreugde zich nu ook alweer op. Nou, zoiets dergelijks zou ik dat weer gaat gebeuren. Ja, natuurlijk. Uh,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 Maar we zullen ongetwijfeld met uh, burgemeester Marco Wel van Baan... Uh, de kop bij elkaar steken om te kijken of we een leuk feestje kunnen organiseren... voor het welkom van uh, dan waarschijnlijk prinses Beatrix. Indie wanneer dat gaat gebeuren? Nee, geen idee. Het voor ons ook een beetje donslag natuurlijk. Ik, ik, we moeten echt in overleg nu weer tafel hoe we het gaan doen... maar we zullen ongetwijfeld iets van ons laten horen. Aldus Martijn van der Zanden. Hij was gisteravond in Drakenstein... en sprak daar met Heijn van Oosterom van de contactcommissie vuurze.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 Ja, voor de koningin is het natuurlijk ook hartstikke spannend. En altijd maar benieuwd hoe het volk het dan vindt. En dan wil ik graag hart onder de riem steken. Dat ik vind dat ze het hartstikke goed gedaan heeft. Ja, en dat we alle vertrouwen hebben in koning Willem IV. Vlak na de toespraak wordt het even heel druk voor het hek van het paleis aan de weg. Opvallend veel ouders met kleine kinderen. Wat heb je daarbij, hè? Een brief. Voor wie is die brief? Voor de koningin. Heb jij die geschreven? Wat staat erin? Lieve koningin, vind je jammer dat je weggaat. Heb je dat zelf bedacht? Of hebben papa en mama dat bedacht? Uh, ik heb het ja? Vind je dat ook jammer? Ja. En, uh... Een beetje gesouffleerd door papa en mama? Nee, nee helemaal nee, niet. Heb je dat echt zelf bedacht? Ja, zeker. Ja. En lieve koningin, jammer dat je weggaat. Dat was heel spontaan. Ja. ja.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 Ja, wil je het vanaf vlak achter en even, even kijken, ja toch? Nee, wij komen ook even kijken. Ja, zeg, uh, het wordt toch tijd voor die vrouw, ja toch? Weet Vindt ik niet. Al, hoor. Ja, laten we mensen ook genieten van de gezin. Ja toch, ze nog problemen gehad. Ja. Wie vond dat ze toe was aan pensioen? Ja, ja ze had best een jaar meegekend natuurlijk. Ja. Kijk, natuurlijk, uh, privé is het ook heel moeilijk voor, uh, voor Frisja natuurlijk, ja toch? Het lijkt best wel heel moeilijk land tot de bestuur uit Nederland. Ja toch? En laten we zo dat nu maar een keer over gaan nemen, toch? De jongen moet ook maar eens een keer aan de bak. Een heel mooi bloemstuk. Voor de koningin. Afkomstig van? Iemand uit Amsterdam. U komt uit Amsterdam gereden? Ja. Om dat af te geven? Om dit af te geven. En brengt het naar de agenten die de wacht ja. houden? Ja. Uh, heeft u misschien een rijbewijze? Ja, heb ik bij me. Je mag het niet zomaar afgeven. Nee, dat komt niet zomaar. Nee. Zijn er veel bloemstukken? Uh, ja, tot nu toe wel een paar. Ja, een paar brieven. Dat is uh, hm. altijd wel leuk. Ja. Bloemen uit Amsterdam. Maar de meeste mensen hier zijn buurtgenoten van nu nog even hun koningin. Als we de bruggetje overgaan... Dan lopen we altijd even te zwaaien naar daar. Ja. Twee dames, met in totaal ja. 1, 2, 3, 500. 500. 500. Ja, 500. We lopen hier elke dag, hier. Ja? Elke dag ja. met de En iedere dag zwaait u even? Ja, even. Je weet het nooit. Heeft u u teruggezwaaid? Uh, nee, heb ik nooit gezien. En nu komt u heel hard zwaaien? Ja, ja oh, hard. zeker. Absoluut. absoluut ja? Ja. Zeker. Echt uitzwaaien. Ja. Ja. En dan is er het meisje dat een kaart gaat afgeven aan de agenten. Kaart voor de koningin. Met op de voorkant... Een oranje tulp en op de achterkant jouw tekst. Ja. Wat staat er? Uh, lieve koningin, bedankt voor alle jaren. Gaan we naar Curaçao? Daar is met gemengde gevoelens gereageerd op het nieuws van Koningin Beatrix. Vrijwel alle curaçao houden van hun koningin. Maar het vooruitzicht op een koning maakt de droneswezeling wel weer spannend. Over een seconde of vijf gaan we naar de toespraak van haar majesteit, de koningin. We gaan Zoals u alle weet hoop ik om eigen dagen mijn 75e verjaardag te Veel curaçao kunnen het eigenlijk niet geloven. Tijdens hun pauze van werk bestellen ze bij de lokale snack een broodje... en zien op een grote flatscreen de aankondiging van het aftreden van hun koningin. Koningin Beatrix treedt af. Wat is uw reactie? Ja, niet geheel inderdaad onverwacht, maar het is toch een hele schokkende nieuws eigenlijk. Ik zag het net hier en het werd me verteld door mijn collega. En eerst wat je denkt is, dus, hè? Ze gaat, ze, ze gaat weg. Je bent inderdaad altijd koningin Beatrix gewend en nu treedt ze af. Ik ben een diep damper. Ik voel het vertrouwen dat u mij is gescheten. Het heeft vele mooie jaren. Beatrix wordt deze week 75 jaar. Ze is dan 33 jaar in het ambt. Vooral oudere Curaçaoënaars zijn vertrouwd met hun koningin. Nou, ik vind dat zij nog een paar jaren had kunnen gaan, maar het is uh, leuk. Na zoveel jaren krijgen we weer een koning. Hoe heeft Beatrix het gedaan voor de Antillen? Volgens mij heeft hij altijd goed attentie, besteed aan het Antilliaanse uh, uh, gebied... De koningin is een paar dagen op bezoek geweest hier uh, onlangs nog. Heeft u haar ook toen gezien dan wel ontmoet? Nee, om u de waarheid te zeggen zijn we van Aruba. En we zijn momenteel op Curaçao. En uh, is de liefde voor de koningin op Aruba net zo groot als op Curaçao? Nee, volgens mij hebben we meer liefde voor haar dan de curaçao naar En die boodschap wil de kerstverse premier van Curaçao, Daniel Hodge, wel even recht zetten. Twee jaar lang was zijn eiland het slechtste jongetje van de klas. Maar die tijd is nu voorbij. Nou, wij hopen dat in ieder geval koning Willem-Alexander regelmatig hier naartoe zal komen. En dat wij op een prettige en vruchtbare manier met elkaar om kunnen gaan. Als beleid hebben wij dat wij de banden met Nederland en de andere landen in het koninkrijk in het algemeen willen aansterken, willen versterken. Dus in dat opzicht denk ik dat een nieuwe generatie misschien ook nieuwe kansen en mogelijkheden voor de relatie tussen de landen biedt. En een nieuwe koning biedt inderdaad voor veel curaçao nieuwe kansen. Nou, de koning vind ik helemaal niet erg. Want hij heeft zijn koningin naast En die heeft een beetje Latino erin. Dus het komt allemaal goed. Ja, het komt goed. het komt goed. Ze hebben er wel vertrouwen in, toch? Op Curaçao-bijdrage vandaan was van Dick Draaier. Het NOS Radio 1-journaal Sport. Prins Willem-Alexander verlaat het IOC als hij koning wordt in 19... 1998 kwam hij bij het Internationaal Olympisch Comité... en zei toen al dat hij weg zou gaan als hij koning zou worden. Na het vertrek van Willem-Alexander zijn er geen Nederlandse IOC-leden meer. Na half negen praten we daarover met André Bolhuis... voorzitter van de sportkoepel NOC-NSF. Leroy Ver is niet langer speler van FC Twente. De middenvelder verhuist per direct naar de Engelse club Everton...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 Ver anderhalf jaar geleden de overschap van Feyenoord naar FC Twente. Door een blessure kwam hij voor de winterstop lang niet in actie. Bij Everton moet hij een basisplaats zien te veroveren. En hij hoopt Europees voetbal te halen. Uh, ja, ze staan nu vijfde. Uh, ze doen het hartstikke goed. En uh, heel veel kwaliteit in, uh, in de ploeg. Ja, we willen voor Europees uh, voetbal gaan. En ja, ik hoop daar uh, steeds aan uh, te kunnen bijdragen. Dus uh, ja, ik wil mezelf gewoon laten zien aan de trainer. En ja, hoop, uh, hoop op zwemminuten... Uh, ja, wie weet dezelfde uh, de ja, En ver kwam natuurlijk tot nu toe twee keer uit... ook voor het Nederlands elftal. Mercedes Snijder krijgt bij Galatasaray... gezelschap van DJ Drogba. Spits komt van de Chinese club Shanghai Shenhua. Momenteel is hij nog actief op het, op het toernooi om de Afrika-cup. Drogba won natuurlijk vorig seizoen met Chelsea de Champions League. Snyder tekende vorige week bij Galatasaray... en debuteerde afgelopen weekend... met een overwinning in de Turkse competitie. Rutger Smit heeft een half jaar na de EK-atletiek in Helsinki... alsnog een bronzen medaille gehaald bij discuswerpen. De Hongaar Sultan Kovago is uit de uitslag geschrapt... omdat hij vorig jaar weigerde mee te werken aan een dopingcontrole... Hongarie is voor twee jaar geschorst. Nou, Smit schuift daardoor een plekje op en is dus een bronzen medaille rijker. En hetzelfde geldt voor Hilda Kibet. Heeft het brons op de 10 kilometer op dat EK van 2010 gekregen. De Russin Inga Abitova, die als tweede over de meet was gekomen... is uit de uitslag gehaald vanwege afwijkende bloedwaarden. Russische atletiekbond had, had haar al voor twee jaar geschorst. Radio 1, het NOS-journaal.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Dat Nederland een nieuwe monarch krijgt, is ook de rest van de wereld niet ontgaan. Nieuwszenders overal schonken de aandacht aan. En natuurlijk is in het geboorteland van prinses Maxima het groot nieuws. De Argentijnen zijn vooral verguld met het feit dat ze nu een koningin krijgen. Well, we 30 april krijgen de Nederlanders een nieuw staatshoofd. We knew it was going to happen eventually. Y cuando llegue el momento de subir al trono del príncipe Guillermo y de Maxima, que será también reina de los Países Bajos. Beatrix vulde haar functie veel zakelijker in dan haar moeder, maar ze slaagde er toch in om in de loop der jaren de harten van de Nederlanders te veroveren. ¿Esto was que Sorrieta sea reina automáticamente? Claro, claro. Give my ignorance, Anna, but the man who's taking over I don't know so well. Tell us about it. Prince Willem Alexander. Prince Wilhelm Alexander. Yo creo que los holandeses están encantados con Máxima. Encantados. Queen Maxima ¿Qué cambia en la vida de Máxima a partir de? <laughs> mm, <laughs> Lo cambia todo. Everyone here is hugely excited. Willem Alexander, the king and the new queen, they are all Tying in with Queen's Day, which is the most chaotic celebration in the Netherlands. So this year it's going to be. Even meer zo, so, i denk. Ja, veel nieuws dus, ook buiten onze grenzen. De troonafstand van Connie en Beatrix is ook in Argentinië groot nieuws. Wordt het net al eventjes in het overzicht. Argentijnen zijn zeer begaan met het Nederlandse Koningshuis... omdat het natuurlijk hun maxima koningin wordt. Correspondent Kees Elenbaas. Kees, ik ben benieuwd, wat schrijven de Argentijnse kranten vanochtend? Ja, ze vinden het geweldig natuurlijk, Lara. Ze zijn echt zo trots als een aap. Wat opviel trouwens was dat, dat in Argentinië... had je dezelfde zenuwachtige opwinding als in Nederland. Al voordat de koningin ging spreken, al anderhalf uur daarvoor... Uh, hoorde ik op, op de radio en zag ik op televisie... Uh, correspondenten, Spaanstalige correspondenten vanuit Nederland... Die, die speculeerden over wat er nu zou gaan uh, gezegd worden... of het misschien toch niet over Frizo ging... of het toch ging over de, de troonsafstand van de, van de koningin... En eh, wat ook heel opvallend was, was dat de toespraak van de koningin... ja, ik ben hem denk ik wel zeven of acht keer tegengekomen... op, uh, op allerlei Argentijnse kanalen. Um, ja, en de kranten, ja, die, die, die gaan ook helemaal uh, los op, uh, op het grote nieuws. Een, een troon voor prinses Maxima, zegt uh, pagina dosse, pagina 12. Uh, Maxima wordt koningin van Nederland, zegt La Nation... Uh, Beatrix uh, treedt terug, Maxima wordt koningin, zegt El Clarín. Dus uh, ja, echt overal is het groot nieuws in Argentinië. Ja, Kees, een Argentijnse die koningin wordt. Wat vinden ze daarvan? Hoe enthousiast is men daarover? Ja, het is natuurlijk de, de ultieme meisjesdroom. Dat is ook uh, wat je ziet in, in, in de glossies in, uh, in Argentinië... die vandaag in de, in de schappen zullen, zullen liggen. Uh, men zegt ook, ja, geweldig, de eerste Latina die koningin in, in Europa uh, wordt. Dus uh, ja, daar is men een heel erg uh, trots op. En uh, na het eerste nieuws verschijnen er ook allerlei verhalen... over hoe dat dan gaat, wat de rol is van een koningin in Nederland... Uh, of haar rol gaat veranderen nu ze geen prinses meer wordt, maar uh, koningin. Uh, er zijn zelfs verhalen te zien over de prinsesjes... Uh, uh, de, ja, de hele, het hele doopstil van Maxima wordt nog eens een keer uh, gelicht... van wat ze vroeger gedaan heeft, waar ze op school heeft gezeten... hoe ze Willem-Alexander heeft ontmoet. Uh, nogmaals, men vindt, uh, men kan er niet genoeg van krijgen. Nou, er is natuurlijk ook een ander verhaal nog te vertellen. Hè? Dat hoort bij uh, deze applicatie, de troonafstand en uiteindelijk de troonwisseling. Namelijk dat de familie Zorrijet niet aanwezig zal zijn... bij de inhuldiging van Willem-Alexander als koning en Maxima als koningin. Hoe, hoe valt dat daar? Nou, eerlijk gezegd, er wordt nauwelijks een woord aan gewijd. Dat zal je misschien verbazen, maar daar moet je echt naar zoeken. Ik heb één stukje gevonden in La Nation. Dat is van een, een paar uur geleden... waarin gezegd wordt dat premier Rutte heeft medegedeeld... dat de prinses zelf heeft laten weten dat haar familie niet komt. Mm -hmm. En alleen pagina 12, dat is de, de, de meest linkse krant zeg maar, van de grote kranten... die heeft in de bijkop dat de prinses heeft aangekondigd dat haar vader en haar familie niet naar de ceremonie komt. Maar verder wordt er eerlijk gezegd geen, geen woord aan vuil gemaakt... in, in al die uh, overzichten en artikelen. Nou, dat is wel opmerkelijk inderdaad. Kees, Elenbaas, dankjewel dank je wel voor het overzicht. Nou, wat noordelijker in Latijns-Amerika. Want koningin Beatrix bezocht natuurlijk verschillende keren... toenmalig kolonie Suriname. En ook in dat land is de troonwisseling natuurlijk nieuws. Koningin Beatrix doet afstand van de troon. Twee verkeersdoden in het weekende. Iran lanceert Aap de ruimte in. Minister Timmermans zei het het afgelopen weekend al. Nederland en Suriname zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het nieuws ging dan ook als een lopend vuurtje door Paramaribo. Dat is echt schrikken. Schrikken? Schrikken. Ik dacht van nee, ze gaat het niet doen. Alexander die neemt wel over als zij gaat. Maar nee, ze gaat. En wanneer gebeurt dat? Want dat moet jij aan mij vertellen. 30 april. Op Koninginnedag. Damn! Zal het anders worden met Koning Willem-Alexander? Met Maxima daarnaast. Maxima voegt wat toe? Oh ja. Oh ja. Een beetje spontaniteit. Want dat is op Dat. You know. Ik durf het niet zo luid op te zeggen. Wat durft u niet hard op te zeggen? Ja, een beetje, een beetje dat, dat stroef, dat, dat, dat, dat niet zo... Ja, dat nuchtere ding, is moet ik zeggen. Maar Maxima, die, die, die gaat er wat aan doen. Tijdens een van de bezoeken van de toenmalige prinsessen Beatrix en Irene... mocht deze vrouw de hoogheden een handje geven. Ze was toen leerling op een van de lagere scholen. Beatrix vond ik een fantastische vrouw. Ze was zo, zo, zo, zo enthousiast. Ze lachten en ze vertelden grapjes. Dat vond ik heel leuk. Ze was totaal helemaal open. En Irene kwam en die viel flauw. Want <laughs> het was zo heet in het binnenland. Maar het is zo in het binnenland. Het is meestal heter als, in de, als hier in de stad. En dan zijn er nog de vakantiegangers. Met een biertje op het terras en onwetend van het grote nieuws in Nederland. Nee, daar heb ik nog niks van meegekregen. Nee. Is dat zo? Oké. Okay. Nee, dat wist ik niet. Ja, ik vind het een uh, goed besluit en uh, mooie timing. Ja, dus uh, nou, gefeliciteerd Willem. <laughs> Leuk voor haar. Want nu kan ze lekker vrij zijn en uh, van haar uh, vrije tijd genieten. En Willem, uh, we krijgen een koning eindelijk. <laughs> koning Willem-Alexander. Klinkt goed. Ja, het werd tijd. Ja, we zijn hier drie weekjes en we hebben nog geen nieuws gezien. Dus uh, oké, okay, ik hoor het nu pas. Zo, netjes. Maar ik denk niet dat er veel gaat veranderen. Maar voor uh, ja, dat er een koning nou is. god, dat is jaren geleden. Ja, kijk wat woord. Zeg gewoon Twente daar. <lacht> kijk wat woord. Vooral veel uh, oudere Surinamers hebben warme banden met het Koningshuis. Ook de bewoners van de woongroep voor Surinaamse senioren. Juliana van Stolberg heet het in Amsterdam. Twee bewoners halen herinneringen op aan bezoeken... die Beatrix als jonge prinses aflegde aan Suriname ik heb Beatrix en uh, Irene en nou, die heb ik uh, gezien. En ze wandelden gewoon uh, door de stad hoor. Gewoon. Ze waren blij dat ze een beetje vrij waren ja. Dan dat uh, krampachtige ja. hier. Ja, in 1958 kwam een prinses Beatrix de Mongo als kroonprinses. Ja. En toen ja. hebben wij van school het lied moeten leren. Ik heb het moeten toezingen. En de melodie was als volgt. Vandaag komt kroonprinses. Vandaag is er geen les. We lezen niet uit geen enkel boek van twee gehoog bezoek. We waren zeer verblijd toen Hare majesteit... drie jaar geleden het plan bezocht en een groet aan het overige rijk. En uh, wat ik nog weet... ze logeerden natuurlijk in het uh, gouvernementspaleis uh, bij ons hè, in Suriname. Uh, tussen de middag moesten ze rusten. Hè? En ze waren verdween, ze waren niet op de kamer en zoeken zoeken nergens te vinden ze zijn via dus de palmentuin dat is Achter het gouvernement ja. ja. ja. nee, Zijn ze weggelopen en zijn de stad ingegaan. En ze zijn op de Maagdenstraat. Aan de Magdenstraat is zo'n drukke winkelstraat met veel. En daar stonden ze met, uh, met z'n beiden te kijken naar die gouden sieraden in, die etalages en zo. En toen kwam ineens iemand en die zei. Hey, Hé, de, de prinses, de prinses. <laughs> nou, alarm, politie, alles. <laughs> <Ja>, dus, <laughs> ze werden teruggebracht. Ja, ja, nee, dat weet ik nog van zo ja ja. ja, ja, Nee, het waren echt uh, leuke, leuke meisjes. Ja. Ja. En weet u wat zo frappant is? Wij zijn even oud. Oh. Ik word in mei word ik 75. Aha. In hetzelfde jaar hebben we onze belijdenis afgelegd. En we zijn uh, getrouwd in. Ik ben in 67, getrouwd zij ook in 67. We hebben ons Kind, eerste kind gehad. En die, kind, die kinderen zijn op één datum geboren. Mijn dochter, dus op 27 april geboren, mijn eerste kind. En haar zoon op 7 april, Alexander. Dus, en ieder jaar, als mijn dochter jarig was, dan zei ze: Mama, er wordt voor ons gevlaagd, mijn ja, Ik heb nog foto's ook hoor, weet je. Dus van zo aan de kocht, alles en zo. Okay. Maar helaas. Ja. Mijn dochter is uh, overleden in oh. 1980. Oh. Toen werd zij koningin. Troonswisseling hoort u veel meer over vanochtend. Maar er is ook ander nieuws. Gaswinning en aardbevingen in Groningen bijvoorbeeld. De NAM heeft de kwestie jarenlang verkeerd ingeschat. Hoort u daar dadelijk meer over. Eerst de verkeersinformatie maar eens. Bij de AWB Edwin Gerritsen. Goedemorgen. Morgen Marcel. Er is nog weinig aan de hand op de weg. Er staan drie files. Op de A8 richting Amsterdam. Verknop het Koenplein twee kilometer. De A15 Rotterdam Europoort. Voor Rotterdam Charloos drie. En op de 28 zolle richting Amersfoort, voor Amersfoort 6 kilometer. Nou, zo rustig zal het niet blijven. Wat verwacht je voor half negen? We verwachten een normale ochtendspits... maar op dinsdag is het meestal wel een van de drukkere spitsen van de week. Rond half negen zaten er zo'n 180 kilometer file. Het hangt ook een beetje af of er geen nieuwe gaten ontstaan in het wegdek. Gisteravond veroorzaakte dat veel vertraging bij Amsterdam. Wachten we het af. Edwin Gerritsen bij de ANWB, Dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Wij laten de oranjes even los en gaan naar ander nieuws. De NAM erkent namelijk dat jarenlang de risico's van gaswinning verkeerd zijn ingeschat. Directeur Van der Leemput zei tijdens een informatiebijeenkomst over bevingen in Groningen. Minister Kamp van Economische Zaken was daar ook aanwezig. Hij kwam afgelopen vrijdag met een rapport waaruit blijkt dat de bevingen in de toekomst heftiger kunnen worden. De inwoners van Loppersum en omgeving maken zich daar grote zorgen over. Net zoals de Partij van het Noorden. Mag ik jou een papier aanbieden? Partij ja, voor het Noorden. Als je wilt. Bedankt, hè. U heeft een helm op. Is dat niet een beetje overdreven? En natuurlijk is dat ludiek. Ja. Zo, Wat staat erin? Wat is de boodschap? De kern van dit verhaal is, is dat de nu voorgestelde compensatiegelden van ongeveer 100 miljoen euro ja. dramatisch te weinig zijn als er daadwerkelijk hier iets gaat gebeuren. De schades die er tot nu toe gemeld zijn, als je die gaat zitten begroten, dan zit je al gauw op 25 tot 30 miljoen en dat is alleen nog maar bij de beving zoals die in afgelopen augustus heeft ja. plaatsgevonden. En dat zijn bevingen van een duidelijk minder grote sterkte en intensiteit dan de nu voorspelde beving met een intensiteit van vijf uh, op de schaal van Richter. Vrede van u nog tikvals kan ontmoeten. De mevrouw loopt de zaal in met op haar telefoon de koningin. Die haar abdicatiereden houdt. Dit berekende nieuws heeft mensen er niet van weerhouden om naar de sporthal in Loppersum te komen. Een onvergeeflijk feest. In de zaal is nu premier Rutte te horen. Feest. Dat recht doet aan onze gevoel. Maar midden in een zin wordt hij weggedraaid door de geluidstechnicus. Want ja, het gaat hier vanavond over andere zaken. Gaswinning en aardbevingen. Beste mensen, namens het ministerie van Economische Zaken, minister Kamp... namens de Nederlandse aardoliemaatschappij de NAM, de heer van de Leenput... mag ik u hartelijk welkom heten. Mijn naam is Ingrid Mortiers en ik ben inwoner van Leerbens. Aardschokken in dit gebied zijn geen natuurramp, maar een resultaat van menselijk ingrijpen. Elf zichtbare scheuren in de muren van onze hal.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 En ik zorg dat in die tussenperiode dat de onderzoeken lopen, dat er toch al concrete dingen gedaan worden om zoveel mogelijk aan preventie te doen. Dank en wel thuis. Heeft iets goed gedaan de minister. Ik hoop dat u echt waar maakt. Ja. Ik heb er wel een klein beetje vertrouwen in, maar er moet nog komen. Mijn opvatting is dat de overheid gewoon onafhankelijk van bedrijven moet zorgen voor de veiligheid van de mensen in ons land en ik vind dat hij dat te veel neerlegt bij de namen. In is geloven. Ja, ze vertrouwen het nog niet helemaal. Verontwuste inwoners van Loppersum en omgeving. Verslaggever Roepo was bij de bijeenkomst. Bijna tien voor zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Justitie in Brazilië heeft beslag gelegd op de bezittingen... van de eigenaren van die nachtclub KIS. In die club kwamen afgelopen weekend meer dan 230 jongeren om het leven... en tientallen raakten gewond. Op dit moment zijn nog tenminste 75 van die gewonden in levensgevaar. Correspondent Mark Bessems vanuit Santa Maria... een provinciestad in het zuiden van Brazilië.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 Sorry. Ja, dit voelt toch een beetje ongemakkelijk. Dat je dan als journalist tussen al die rouwende mensen op zoek bent naar het beste plekje. Dat is niet echt leuk. Ja, hier staat iemand met zijn handpalmen naar boven, ogen gesloten. Die is in gesprek met een hogere macht. Oh wacht, hier zit ik een muurtje. Misschien moet ik het even opklimmen. Ik ga eens even de microfoon neer. Ja, van hier kan ik het goed zien. Nou, ze hebben 90 mensen begraven. Zo'n eens de helft. Ik kan beter even van de Denkingsdienst weglopen. Zo. Maar misschien wil deze mevrouw even praten. Ik vind agradecer aan de deus voor de leven van mijn Mijn zoon was ook een nachtclubkis. Maar twee minuutjes voordat de brand uitbrak, zegt ze, ging hij naar buiten. Even een sigaretje roken. Lamentabel hè? Ja, roken kan ook levens redden. Hij nou, is echt een van de weinige mensen hier op het plein die nog kan lachen. Deze meneer dan, die wil ook graag praten. Ja, ja nou hè? Ja, hij heeft drie vrienden verloren, zegt hij. Er staan heel wat mensen te huilen hier op het plein. Het wel akelig eigenlijk. Verdriet maar Woede ook. Voor veel mensen hier in Santa Maria staat al vast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 in Santa Maria, als die ooit nog terugkeert. Dit is een stad met een heel groot verdriet. Correspondent Mark Bessems was in Santa Maria. U hoorde zijn reportage. Meer daarover leest u op onze website nos.nl. Het is acht minuten voor zeven. We gaan terug naar De Oranjes, de grootste oranje vereniging van Nederland. Die is in Katwijk aan Zee. En laat daar nou ook Mark visser zijn vanochtend. Met een mooi vierkant schaaltje op tafel met daarop puntjes boterkoek. Neergezet door uh, Harry Miné zelf, de voorzitter van de Oranjevereniging. Ja, er is toch weinig oranje aan aan die boterkoek. Nee. Ja, dat klopt. Maar ja, ze zijn gisteravond bij mij gekomen met de vraag van de Nos. Ja. En op dat moment is de bakken licht om de oranje te poes ja. erbij te halen. Anders had u het wel gedaan. Anders had ik het gedaan voor je. Ja. Zonder weer. Wij zitten aan uw keukentafel samen met Jaap van der Marel, ook van de Oranje Vereniging. Goedemorgen. En jullie hebben allebei, vertel even, uh, laten we omschrijven, we eens even dezelfde stropdas om. Ja, een mooie oranje stropdas die tot het uh, uniform, het tenue van de Oranje Vereniging behoort. Alle bestuursleden hebben dus dezelfde outfit. En het leek ons uh, ja, ja. leuk om uh, in, ja. deze, in dit tenue hier te verschijnen. Ja, voor de radio. Nee, maar goed, dan kunnen we het allemaal even goed doen. De tijd van de hoge hoed is voorbij, hè? Zeg de tijd van de Hoge Hoeders Inderdaad, dat is al een tijd geleden, hoor dat dat uh, voor de laatst was. Dat gaf ook wel uh, behoorlijk wat cachet. Dat was ook wel een uh, heel uh, wel een leuk gezicht, vond ik altijd. Ja. En ja. De, de heren reden dan, van de bestuursleden reden dan in een koets door het dorp. Dus dat was helemaal, uh, gaf helemaal cachet. Traditie, ja. hè, traditie. Ja. Denkt u nou dat er ook iets gaat veranderen... als we straks koning Willem-Alexander hebben? Gaat die stropdas dan af bijvoorbeeld? Nee, die stropdas zal ongetwijfeld niet afgaan. Want er blijft natuurlijk dat we met uh, alle energie koning, Koningsdag zullen ja. blijven vieren. Al is het dan op 27 april. Want uh, Katwijk wil toch uh, ook aan dat deel van het Forsthuis ja. natuurlijk hun herkentelijkheid bewijzen. En we gaan gewoon voor een goed feest. Ook op 27 april. Natuurlijk. Katwijk Aan Zee heeft, als wij het goed hebben... de grootste oranje vereniging van uh, Nederland. Jullie brengen uh, ieder jaar rond 30, op 30 april zo'n 60.000 mensen uh, op de been. Ja. Dat zijn ook ja. de mensen waar Willem-Alexander het van moet hebben. Hè? Ja, maar wat is een koning zonder Rotterdam? Ja. We, we weten het nog van... van uh, de ik, vertolk, ik vertolk de gevoelens van het volk... met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter. En dat zo'n, uh, weet hij, uh, zei... Ja, die was dat ook alweer? Weet u het nog? Was dat Brigitte Kaan? Nee. Nee, nee, nee. ik denk dat dat al heel lang geleden is dat geweest. Daar kom ik even niet op. We gaan het even aan de luisteraars vragen. Wie weet nog welke cabaretier ja, ja. zegt nog een keer dat liedje? Hij had, het, haar man had altijd het oude avondshow vroeger. Oh, uh, Wim, ja, kan, Wim, Wim Kan, kan en... Koning ook was het, ja. ja. Gelukkig, ja. we zijn eruit. Die waren ook heel erg koningsgezind, of niet? Ja, ja, ja. Wat zegt u? Die waren ook heel erg koningsgezind, of niet? Nou... Uh de spot werd er wel een beetje ja. mee gedreven. Hè? En ze zaten meer aan de rode kant en die tijd dan ja. aan de oranje kant, als ja. het niet is. Ja. Ja. Maar ja. ze speelden er wel leuk mee. Ze speelden er heel leuk mee. En, uh, ja. Ja. en Wim Kan kon het als geen ander. Ja. ja. Zonder Wim. Ja. ja. Nou, we gaan straks naar 7 nog eens even verder praten over hoe dat hier in Katwijk aan Zee nou moet uh, op 30 april. Want jullie hadden ongetwijfeld al plannen, maar ja, die moeten nu waarschijnlijk licht worden aangepast. Ja, we zullen iets moeten aanpassen, want uh, ik weet niet precies hoe laat uh, de inhuldiging er plaatsvindt. Ja. Maar in, op dat moment zullen veel mensen toch thuis ja. naar de buis willen kijken hoe het een en ander gaat. En zullen we in het dorp toch het een en ander moeten missen? Ja. Nou. We, gaan het, we gaan het even doornemen, hoe dat allemaal moet op 30 april. Maar ik denk dat we er wel uitkomen. Tot straks, goed uit Katwijk aan de Zee. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Je verwacht het niet, maar alle kranten staan vol met nieuws van koningin Beatrix. Geen ander onderwerp is terug te vinden op de voorpagina's. Trouw en AD gebruiken bijna dezelfde foto... uit de televisietoespraak van gisteravond. En een hele grote foto op de voorpagina van de Telegraaf. En daarop een uh, lachende Connie en Beatrix te zien... met daarboven de tekst Dank u wel, majesteit. Uh, Spits heeft een bijzondere foto van een jonge Beatrix. Op haar arm draagt ze haar opvolger, de baby Willem-Alexander. In de commentaren van de grote kranten wordt lovend geschreven over Beatrix. Volgens de Volkskrant groeide de koningin in 33 jaar... meer en meer uit tot moeder des vaderlands. Een verbindende factor in de samenleving... die op andere fronten aan samenhang verliest. De krant schrijft, als Willem-Alexander over pakweg 30 jaar... met evenveel voldoening op zijn regeerperiode kan terugkijken als Beatrix nu... dan mag hij meer dan tevreden zijn. Volgens de Telegraaf is Beatrix erin geslaagd... om de status van perfecte koningin te bereiken. Ze heeft vele keren getoond dat ze een mens van vlees en bloed is... en dat ze Nederlanders in nood en nabestaanden van rampen en geweld... onvoorwaardelijk steun, schrijft de krant. In het commentaar blikt de krant ook vooruit... op de periode van koning Willem-Alexander. De Telegraaf vindt dat de nieuwe koning... een stabiele en eensgezinde verdient... Politieke partijen moeten juist nu even geen twijfel zaaien... over de plek van de koning in ons staatsbestel, vindt de krant. Nou, Trouw sluit zich daarbij aan. Volgens de krant is het wijs om het nieuwe staatshoofd... enige ruimte te geven. Trouw denkt verder dat de beslissing gisteren van Beatrix te maken... heeft gehad met de situatie van Groot-Brittannië, Prins Charles. De Britse troonopvolger maakt daar al jaren een tragische indruk. En dat heeft Beatrix haar zoon niet willen aandoen, schrijft de krant. Tardee schrijft over de dagen dat mede door Beatrix... ons bloed oranje kleurt, een vrouw met een sterk karakter en een ijzeren plichtsbesef. Daarmee kan koningin Beatrix straks terugkijken op een prachtig koningschap dat een voorbeeld is voor elk vorstenhuis. Nou, nog even naar wat grappen. De Volkskrant heeft ze verzameld op volkskrant.nl, bijvoorbeeld van de satirische website De Speld. Vara-journalist Bert Molenaar twijfelt aan echtheid reden Beatrix. Overtuigend bewijs nooit gevonden. Er zijn ook wat advertenties, die waren er snel bij. Um, I love koningin Beatrix van een uh, opticien. Ik zag al van Nikon. Jij ja, zag nog een leuke het, van de maker ja. van worsten. Laat de nieuwe vorst maar komen, met <hijks> daaronder ertessoep. Hm. Ik heb hier nog een inhaker van de Hema. Die hebben een beetje een lullig klapstoeltje. Voor 10 euro kost het ook, het is niet duur. En daarbij staat nieuwe troon.